Tweede gratis Sorry. en een looppad van Betersport 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! yes. Amster! Q -music. Better with you. 1 minuut af voor 7, Joost hier, het Q-Music-nieuws van nu.nl. Van Goedenavond. We beginnen uiteraard met het winterweer in ons land. Ziekenhuizen in het hele land hebben de druk met mensen die door de gladheid zijn gevallen. De meeste mensen hebben iets gebroken of gekneust. Blijf opletten als je de weg op gaat vanavond. Houd rekening met gladheid waar Schuild Rijkswater staat. Ook de ANWB heeft het druk vandaag. De verkeersdienst verwacht 1500 extra pechmeldingen vandaag dan normaal. En de meeste meldingen gaan over... Het zijn accu's die begeven het als het, als het koud wordt. Uh, maar daarnaast zijn er natuurlijk ook gewoon lekke banden. Uh, vriezen allerlei dingen vast. portieren vriezen vast of spiegels vriezen vast. Sloten die niet meer willen draaien, dat soort zaken. Was Jan Nieuws in het hele land zijn sneeuwbuien voorspeld vanavond. En daarbij gaat het vannacht vriezen. Even goed opletten als je in het oosten van de provincie Utrecht woont. Je moet voorlopig je drinkwater goed koken voordat je het gebruikt, adviseert waterbedrijf VITENS. Het water is namelijk besmet met de poepbacterie en dat kan diarree, misselijkheid en hoofdpijn veroorzaken. Hoe de bacterie in het water komt wordt nog onderzocht. Het gaat om zo'n 85.000 huishoudens die het drinkwater moeten koken. Voor welke adressen dat geldt kan je opzoeken met de postcode checker op de site van VITENS. Van Amerika. De Venezolaanse president Maduro heeft in de rechtbank in New York gezegd onschuldig te zijn. Maduro werd van de week opgepakt in Venezuela en naar Amerika gebracht. Hij wordt verdacht van drugsterrorisme. Volgens Maduro zelf heeft hij niets verkeerds gedaan... en vindt hij zichzelf een fatsoenlijke man, zeggen Amerikaanse media. Ja, en dan mooi nieuws voor darter Gian van Veen. Hij gaat zijn debuut maken in de Premier League. Van Veen won in oktober het EK... en hij haalde de finale van het WK... waarin hij zaterdag met 7-1 verloor voor Luke Littler. Ook Michael van Gerwen is erbij in, in de Premier League of darts. Hoest maar even. <kijf> Heel goed. Het is de eerste keer weer hè? Nou, de ja, Het dat klinkt een beetje ja. brengen. Het uh, weer van weerplaza. Vanavond zijn de sneeuwbuien. Het koelt flink af. Lokaal kan het min 10 worden. Morgen overdag is het zo goed als droog. Dan wordt het 0 tot 3 graden. En nog veel vertraging, onder andere op de 2 Amsterdam Oude Rijn... tussen Breukelen en Utrecht Centrum Leidse Rijn... 8 km 40 minuten vertraging. Nog een keer de 2 Den Bos maarsen tussen Nieuwegein en Utrecht Papendorp, 4 km 22 minuten. A12 Utrecht Arnhem tussen Veenendaal West en Maanderbroek... 2 km 14 minuten. A27 Gorkum Utrecht tussen Lexmond en de Hout Houtense Brug 7 kilometer, bijna een uur vertraging. En nog een keer de A27 Gorkum Utrecht tussen Nieuwegein en Lunetten... 2 km 16 minuten. 10 minuten vertraging. Ja, sta je nou nog ergens vast? Ben je misschien wel gestrand met het OV? Komt de bus niet opdragen bij jouw werk? Laat het vooral even weten via de Q Music App. Het is de Q-avondshow thuisbrengservice. We willen je graag van A naar B brengen. Ik zag al echt berichten binnenkomen in de, out, of in de Q Music App van mensen die zeggen, ik heb een auto ter beschikking omgeving Utrecht, omgeving Amersfoort. Ik ben heel bereidwillig om iemand naar huis te brengen. Ik zoek nog iemand die ergens vast staat. Ik denk op zich dat dat te doen moet zijn. Dus kom maar door via de Q-app. Q Joost Swinkels. Hoor je ondertussen, terwijl je wacht, de allerbeste muziek? Cascada Everytime We Touch. En meteen ook Sienna Spyro. Naar Martin Garrix music. Cute music. music. sounds better with you. Something in my body. Something that's in my soul. Tells <middels> me you're somebody. Someone I need to know. No, I can't live this. Sorry. You just let this go. Don't wanna hear my heart say I told you so. Like trying to find something new Aanzinnig goed. Siena Spyro en Die on this hill by Q. Daarvoor Martin Gerritsen told you so. Elf minuten over 7. Op deze maandagavond 5 januari. Joost hier. Jongens, wat een dag. Wat een dag. Wat een dag. Uh, pushmelding vandaag. Wintersweer ontregend Nederland. Treinverkeer, vliegverkeer. Alles ligt plat. Overal lange files. Kijk uit als je de weg op gaat. Code oranje. Het was een eneverende dag vandaag. Uh, kunnen we toch stellen. Vanochtend uh, mocht ik al vroeg op de fiets door de sneeuw. Voor de bekendmaking van het verboden woord als ik vanochtend al bij Q. Toen vond ik het echt nog wel leuker. Of wat er met je sneeuw uit de hemel. Dan op een gegeven moment mag je terugfietsen. Dan denk je toch, oeh, het is toch wel verraderlijk glad. Het is toch wel verraderlijk glad. Uh, nu is het zo dat heel veel mensen nog wel uh, vaststaan. Dus ik dacht, nou, daar is de Q-avondshow thuisbrengservice. Als je nog ergens vaststaat, dan kunnen we je echt wel van A naar B brengen Er is namelijk al heel veel aanbod wat betreft de trajecten. Hier is bijvoorbeeld een audiobericht van Dien. Ik uh, heb een klein autootje en uh, ik kan uh, in de omgeving Amersfoort... elke keer één persoon naar huis brengen. Kijk, omgeving Amersfoort hebben we al een auto rijden. Michael zegt dit. Hey Joost, een auto ter beschikking in de omgeving Schiedam. Schiedam-Vlaardingen, auto ter beschikking. Schiedam-Vlaardingen, ik zag nog een bericht van uh, Oskan. Iemand die nog richting het Gooi moet, kan één persoon meenemen. Rijdt langs Weesp, eventueel. Hey en Bob, goedavond. Even kijken, Bob. Hallo? Hey, Bob. Bob, daar ben je. Hallo, Bob. Hey. Hey. Hey, Bob. Hey, Bob, hoe heb jij deze dag beleefd vandaag met die helse, helse sneeuw? Uh, ja, ik heb het overleefd. Uit werk geweest. Het was, uh, ja, eh, wegbalen naar het werk, maar we zijn er gekomen. Heel goed, heel goed. Hey Bob, je gaat vanavond nog even de skis wegbrengen. Je dacht, ik wil ze even laten slijpen en laten waksen vanmorgen... om gewoon even de berg af te gaan in Nederland, of wat dacht je? Ja, ik denk, is weer in Nederland, dus uh, laten we zorgen dat de skis goed zijn. Ja. Hé, hey Bob, um, jij bent een fantastische man, uh, dat zeg ik nu al. Want jij biedt ook jouw auto aan. Ja, zeker. Op welk traject? De omgeving Apeldoorn. En hoe ver wil je gaan? Zeg je, nou, we gaan wel naar Maastricht ongeveer nog, of? Als het nodig is, dan gaan we die kant op. Ja, Ach, nee, uh, gekkigheid. Nee, alles, uh, omgeving Apeldoorn, uh, Nijmegen, uh, Arnhem, maakt niet uit. Nou, dat, ik, vind, ik bedoel, Apeldoorn, uh, Arnhem, Nijmegen, die kant op. bedoelt bedoel, het is niet van het station naar huis. Het is gewoon even flink de snelweg op, als ik het zo hoor. Ja hoor, geen probleem. Nou, wat lief van jou, Bob. Oké, okay, dus omgeving Amersfoort, die hoek. We hebben Schiedam, we hebben... Even kijken, dus wat hadden we nou nog meer? Um, omgeving Amersfoort. Nou, mocht je ergens op die trajecten nog vaststaan... de Q-avondshow thuisbrengservice. Die is daar om je toch een klein beetje te redden. Hé, hey Bob, uh, hou vol. Doen we, jullie ook. Oké, okay, jongen, dankjewel. Tot later. Bye. Auto in de omgeving Zoetermeer komt ook nog binnen. Nou, als je ergens vaststaat, gestrand bent, we brengen je thuis. Dat komt helemaal goed. Dit is Cascada. Every time we touch. Cue music. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Oh. I wish you were mine, but I know my love is wasted. Why can't we just say, say what we gotta say? Yeah. We're running out of time, and it's all for me to face it, face it. Can't sing the back your music, and stay even tussen jou en mij. Ja, Je mag je zo meteen me aanmelden voor Knok tegen de Klok. Ik heb zo meteen belangrijke informatie over de inhoud van de klok. Een inhoud die jou een glimlach, ga, glimlach gaat bezorgen. Dat weet ik bijna zeker. Wat het precies is hoor je zo meteen ook Olivia Dean. Komt eraan, so easy to fall in love. Naast Suzanne Freek, dit is Goud bij Als je mijn gedachten eens kon zien... dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht... dat dit al het einde was. Zeg maar, is het beter?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 Dean, make music is so easy to fall in love. Knok. Knok tegen de klok. Nieuwe ronde van Knok tegen de klok ga ik zo meteen spelen. Jouw kans op een paar honderd euro. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is nu het woord klok te sturen... in een graansberichtje via de Q-Music app. Ik denk dat we wel eerlijk kunnen zijn die decembermaand. Het was weer een dure maand. Het was echt weer een dure maand. Um, je portemonnee te buiten gekeerd. Daarom beloof ik je dat we deze week gul gaan zijn... in Knok tegen de klok. Deze hele week het startbedrag op 100 euro. Dat heb je sowieso al in de pocket. Dus zeg je na nou 100 euro als top, heb je gewoon die 100 euro. Dus ben je vandaag met je Kia Picanto tegen een boom aangereden... moet helaas weer wat vervangen worden. Uh, viel de nieuwjaarsbol allemaal te duur uit... winterbanden voor je fatbike gekocht. Kom maar door via de Q Music App. Stuur het woord klok via de Q-app. En ook Gaga. Hoor je zo? En zo meteen ook nog even een overzicht van alle files die er nog zijn... want er staat nog een hoop vast op de weg. Niet de aanbieding laten bepalen...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 Half acht geweest, verkeersinformatie van Flitsmeister. Nog veel vertragingen langer dan 15 minuten. Onder andere op da 2. Amsterdam Oude Rijn, tussen Breukelen en Maarsen. 6 kilometer 48 minuten. Nog een keer da 2, maar dan de Bos tussen Everdingen en Utrecht Papendorp. 11 kilometer bijna een half uur vertraging. Langs de vertraging nog op Da 27. gorkum Utrecht tussen Lexmond en de Houtensebrug. 6 kilometer 40 minuten. Komt daardoor een ongeval. Sterkte, als je nog vaststaat op deze maandagavond. Het goede nieuws is wel dat we zometeen knok tegen de klok gaan spelen, jouw kans op een paar honderd euro. Uh, hoor je zo meteen een klok oplopen en stopt die klok dan op het juiste moment. Weet je hem op het juiste moment stoppen. Dan krijg je dus het laatste volledig uitgesproken bedrag. En op de, omdat december hartstikke duur was, start de klok zo meteen op 100 euro. Joost en als je nog mee wilt doen, stuur dan nu klok via de Q-Music app. Dit is Gaga. I hear you call Like a thief in my head You criminal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 There's something new. dragons by is again, whatever it takes. Nieuwe ronde knok tegen de klok, zo meteen jouw kans op een paar honderd euro. Als je nog mee wil doen, stuur dan een klok via de Q Music App. Eerst de muzikale opvoeding van Sam Veld. Hij heeft dus een track gemaakt die alles weg heeft van een track van Avicii. Nou, dat is precies de bedoeling. Zijn zoon zal namelijk nooit weten hoe het was om te leven in de tijdperk van Avicii. Daarom heeft hij een track gemaakt die qua titel dan weer lijkt op Hey Brother... met de zanger van Wake Me Up. Dit is Sam Veld, dit is Hey Son bij Q. Hey son, I wanna show you...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 Show, show, no heaven earth if I can't be with you, be with you Swim in your eyes so I can't tell the truth I Telling me, telling me, telling me, telling me, telling me you feel fine een beetje vitamine D. Wisdom, CB's, and en Honey en Show Me Love. Knok! Knok! Tegen de klok! Hé hey Jochem uit Drachten, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, Jochem, wij maken het een beetje een grapje van nou, mocht je een pirouetje hebben gedaan met je auto vandaag tegen een boom, dan uh, mag je je melden. Um, Jochem, het is echt gebeurd bij jou? Ja, klopt. Ja, Neem me even mee. Wat, wat is er allemaal gebeurd? Hoe ging het? Nou, een vriend van mij heeft kittens bij mij gekocht en ik denk, nou, ik ga daar even op bezoek. Ik heb er gegeten en het begint te, nou, te sneeuwen, dus we ze zeiden al van, nou ja, niet, uh, niet te hard rijden zo voor En uh, nou ja, ik stap in de auto en ik ben uh, drie minuten onderweg en ik kom in de slip met 20 kilometer per uur en ik lig in de sloot. Zo hé, hey, maar Jochem, je schiet je dood toch? Je denkt, wat gebeurt ja. mij nou? Ja, zeker weten. Ja, ik, ik wist ook niet meer wat ik moest doen. Ik denk nou, 1 en 2 bellen, maar ik denk dat is ook niet de oplossing. Dus uh, na, toen gelukkig een paar uh, voorbijgangers die mij hebben geholpen. Hey, en, en toen. Uh, het, ja. het was, was, zat er water in de sloot? Of was dat inmiddels bijvoorbeeld of was dat leeggelopen al gelukkig? Nou, er zat een heel klein beetje water in, een heel klein beetje. Maar ja, ik kon nog wel droog uit de auto komen en ik had ook een hond bij me. Ach, dus, ook wel. Uh, ja, ja, maar dat was natuurlijk het eerste waar ik naartoe uh, ging van nou, die moet veilig zijn. En die was veilig, gelukkig. Ach, dat dus, uh, dat is... ja, je hebt een foto meegestuurd. Het is echt zo'n foto die je vindt op uh, nos.nl. Ja, ja nou, dat, dat is ook volgens mij gebeurd. Oh, was je ja. echt? Uh, <laughs> je hebt het nieuws gehaald. dan hey, nou, ging... ja, ja. Is dan ook zo, was het zo ernstig dat je airbag ook echt afging? Knalde dat gewoon ook eruit? Nee, nee, nee. Want okay. ik, ik reed het heel sloom. Oh ja, ja, dus ja dat ja, dus is 20 kilometer per uur. Dus uh, dat viel me Oké, okay. Is de auto uit de sloot getild? Ja, ja ik had toevallig uh, komen met een trekker aanrijden. Dat is natuurlijk net... Uh, wat je niet verwacht, maar wel gebeurt. Dus ik kwam een trekker aanrijden en die heeft mij eruit getrokken. Nou, wat goed, wat goed. Fijn. Ja. Uh, al met al ben je goed, uh, goed veilig uit de auto gekomen. Wat moet het kosten, dus de schade aan de wagen? 250 euro, minimaal. Oké, okay. okay. nou je hebt sowieso al 100 euro... omdat de decembermaand zo duur is geweest. Start de klok deze week op 100 euro. Dus gefeliciteerd alvast daarmee. Heel veel plezier succes, want je gaat nu pas echt spelen. Jochem, komt hij aan. 160 euro. 170 euro. 186 euro. Stop. Stop, ja, stop, stop, stop, stop. Hé, hey, is dat toch even lekker, Jochem, 186 ja. euro? Ja, super. Nou, helemaal moet je wel nog wel moet je zelf, zelf een klein beetje bijleggen. Ja, ja, klopt, nou, dat komt helemaal goed, hè. Dat, uh... Het dekt een groot deel van de schade, daar ben ik blij om. De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister mee. 242 euro. Nou. Was het was nog één stapje geweest. Nou, ik ben hartstikke tevreden. En da vandaag lekker vrij geweest, want de scholen waren dus. Ook nog. Dus, uh, nou, heerlijk. Ja. Jochem, eigenlijk was het gewoon een feestdag, hoor ik al. Ja, inderdaad. <laughs> nou, dankjewel, hè. Uh, jij bedankt, 186 euro is voor jou, jongen. Ciao, tot later. Yes, thank you, hi, hi. Zometeen wil ik even vooruitblikken op het uh, verboden woord van 2026. Na een beetje Maroon 5, this love. I was so high, I did not recognize. En dit love. Misschien heb je het vandaag meegekregen. Maar we gaan het weer doen. Het verboden woord. Het verboden woord is dit jaar. Beetje. En dat uh, klinkt heel uh, suf beetje. Maar wij zeggen het verboden woord zo vaak. En met wij bedoel ik mij en mijn collega's. Um, nu is het zo dat uh, Beetje jou heel veel geld op kan leveren. Hoor je namelijk het verboden woord. Dan uh, kun je op de knop drukken. En ik chimische kep. Win je 500 euro. Nu is het zo dat ik graag even in de glazen bol wil gaan kijken. Met mijn lieve collega's. Want wie denken zij nou? dat beetje het vaakst gaat uitspreken. Zometeen de eerste voorspelling van Marieke Elzinga. Zometeen meer. Ook het nieuws van 8 uur komt eraan. Nathalie, goedenavond. Goedenavond. Uiteraard het laatste nieuws... over het pittige winterweer in ons land. En zometeen ook Damiano David. En Talk to me. Matti. Matti En Marike. Ook in het nieuwe jaar zijn we er weer. Iedere ochtend tussen 6 en 10. En het was vanmorgen meteen gezellig. Ik ben een keertje om mijn rug gaan. Terwijl ik me wilde ik me willen afvegen. Toen maakte ik die draaiende beweging die daar een beetje voor nodig is. Dus schoot het er ook in. <lacht> de Ik dacht nog even, pam, knallend. Uh, Jaren uit. En <lacht> ja. ik heb de hele dag op handen en knieën gezeten. Oh, wat heerlijk verstandig.